Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself, it's only a movie. Only a movie. Only a movie. I spent eight only. years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Du, du, du, du. Goedemiddag en welkom nou, bij. Of de... goedenavond natuurlijk of goedemorgen. We ah, houden net af waar je zit. Uh... <laughs> welkom nou, bij was, de It's uh, Only Your Movie Podcast, je uh, 18, ja. 18, 18. Johan ben de Jode. De de Jode. En Ricardo Dias. Yes. Terug van weer geweest. Ja, Ricardo, die kon het maar niet laten, weet je wel. Het is... Uh, uh, ja, hij terug uh, van zijn uh, van seksvakantie in Ghana. <laughs> en hij uh, <laughs> had wel weer zin in een podcast. En ik dacht zo van, nou weet je wat? Oké, okay, vooruit. En wat voor maar, podcast wordt dit? Het wordt een goede podcast. Het wordt maar, een goede podcast, dat hoop ik. We wel het nog is, wel, ik wil nog wel mijn complimenten geven aan, aan Dennis. Het was een leuke podcast de vorige. Ja. Of in ieder geval... De vorige is alweer de, de Child's Play uh, podcast. Ja, dat is waar. Maar die hebben we ver voor uh, die al een paar maanden terug opgenomen. Ja, ja, ja. Maar de Universal podcast was, was wel leuk. En, ja. En nou, voor, mag voor, je je uh, wel weer een keertje aanschrijven voor een podcast over... Uh, gay horror was het toch? <laughs> Daar <De>, die... <laughs> zitten we ook over na te denken, <laughs> ja. ja. dat was zeker voor ja, herhaling vatbaar. Ja. Maar uh, ja, dit is weer de, de old crew, uh, Ricardo en ik. En yes. uh, Nou, Halloween komt eraan, al heel erg snel. Ja. En waar, waar, goh, waar zouden we het dus even over hebben, Ricardo? Nou, zeer verrassend. Uh, we gaan het hebben over uh, The Sound of Music en wat voor impact dat heeft gehad op het hele horror-genre. Ja, Julie Andrews, uh, dat is toch gewoon echt vet horror als je dat in bed vindt. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Nee, maar uh, we hebben het er nog niet over gehad, dus dat moet wel gewoon een keer gebeuren. We gaan het hebben over de, de Halloween-reeks en dan ja. niet alleen maar over deel 1 of deel 2, maar gewoon echt de hele reeks, inclusief uh, de Rob Zombie-films. Ja, ehm... Um... Ja, laten we beginnen met de vraag, uh, wat, wat, heeft de, de, wat hebben de Halloween films voor jou uh, betekend? Nou, uh, daar kan ik, uh, uh, ja, nou ja kort, uh, kort kan niet, maar ik weet nog wel dat ik uh, Halloween, wist, ik wist dat ik Halloween moest zien. En uh, die zag ik toen ook echt in een reeks bij, uh, wederom, de BBC. Huh. En dat was deel 1 en deel 2 achter elkaar. Mooi, en dat, dat was uh, enorm vet. Met name deel 1 was ik heel erg van onder de indruk. Wanneer is Halloween 1 voor het laatst op tv geweest? Ik kan me niet herinneren dat die film ooit. Uh... Ik, uh, die, die, die, die komen bijna tegenwoordig man. niet meer op tv. Maar, het, uh, maar ja, deel 1, wie kent hem niet? Ja. Om te beginnen met uh, de, de, de poster die iedereen wel kent, denk ik: met de pompoen die overgaat in, uh, in uh, mes. Ja met het oranje en een zwarte achtergrond. Ja, geweldig. Maar gewoon, Ja. Maar John Carpenter, het... we zijn allebei fan van John Carpenter. Ja, ja, ja. En die man heeft heel veel goede films gemaakt. En jij hebt The Thing bovenaan staan. Die vind je nog wat nou, iets beter ik, dan Halloween, denk ik? ik? vind The Thing wel... Als ik moet kiezen, kies ik eerder voor The Thing. En dat klinkt vreemd, want ik ben wel echt een slasher-liefhebber. Maar ik vind The Thing qua spanning ja. eigenlijk net even iets beter... Uh, maar dat komt ook omdat, denk ik, dat, dat, dat Halloween uh, is uitgemolken. Als in uitge ja. Nou, uitgemolken is een verkeerd woord, maar. Nou ja, ik, ik, snap, ik snap je heel goed. Want the thing is, is ja, wat, het, het is wel een film die ik misschien wat eerder zou opzetten. voor iemand die met horror begint. Ja, ik het zou zeggen. Want ja, ja, ja, ja. Uh, ja, spanning speelt een grote rol. Maar Halloween vind ik een, een puurdere film. Begrijp je wat ik wil zeggen? Nee. <laughs> het, is, het is cinematografisch gezien ja. uh, wordt er meer gedaan dan, dan, je, zou, dan je zou denken. Uh, ja. Die, die kaderingen van Carpenter en sowieso dat, dat breedbeeld, dat benut hij zo ontzettend goed in deze film. Dat is waar. Het net in beeld brengen van Michael Myers of net erbuiten of weet je wel. Hij weet op zulke minimalistische manier weet die spanning te creëren in de film. En dat vind ik. In The Thing is het best wel, uh, um, hoe moet ik het zeggen, voor de hand liggen de spanning die, die, uh, die gecreëerd wordt. En bij, bij Halloween is dat wat minder. En daarom ja. waardeer ik Halloween gewoon heel erg om, om ja, wat het heeft betekend. En, en, en cinematografisch gezien en gemaakt door een, een, een crew van uh, twintigers, weet je wel. Ja, dat ja, uh, vind ik echt ongelooflijk dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Het is toch een jongensdraam. Ik bedoel, het... Ja. Had, uh, ik moet zeggen, weet je wel, kijk, ik, ik heb nog steeds Halloween hoog staan, hoor. Daar niet van. Maar het komt omdat er zoveel vervolgfilms erop zijn gekomen. Ja, en een paar kutten, maar dat gaat en, het en, zo zo af. En uh, uh, de, de, de, de soundtrack is, is, is... Alles, alles is meesterlijk. Alles is, is meesterlijk. De, de, de killer. Ik bedoel, de killer is hoe, hoe is die vormgegeven? Weet je wel, geef hem een, geef hem een, een overall. Geef hem een, een, een masker van, van Captain Kirk. En ja, ja, schilder het wit. En je creëert gewoon een iconisch personage. Dat nu nog steeds... Relevant is dat, je wel. Ja, klopt. Dat is ook zo. Het, het is alleen, uh, uh, voor mij was vroeger altijd, zeg maar, Halloween echt de blauwdruk voor de slasher. En dat is natuurlijk in zekere zin nog steeds. Alleen, toen zag ik zoveel jaar later Black Christmas. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van, nou, <laughs> ja. daar, uh, daar heeft Carpenter wel goed naar gekeken. Ja, hier hebben we het wel vaker over gehad. Ja. Halloween is niet de eerste slasher film. Nou ja. ja Nah. Er zijn meerdere films die hebben geleid tot wat Halloween is geworden. Klopt. En Halloween is wel de eerste echte slasher. Want in de jaren 80 zijn elf slash slasherfilms gemaakt en die hebben wel allemaal Halloween's voor. Maar Halloween ja. heeft films als Black Christmas, uh, Texas Chainsaw Massacre, Peeping Tom en uh, Psycho mm -hmm. als uh, basis voor, voor wat Halloween is geworden. Ja. Maar de, het concept van de slashers, zoals we die uit de ethisch kennen. Dat, ja, is wel, dat, dat, dat is wel door Halloween. Dat komt door Halloween. En later, dat is Friday the 13th. Ja. Dat is ja. gewoon, die twee films hebben ervoor gezorgd dat de slasher gewoon echt ontzettend ja. is. Ja, het is, ontzettend het ontzettend is zeker weten de basis eigenlijk ook waar je mee moet beginnen als je in het slasher genre moet verdiepen. Ja. Uh, en wij houden ontzettend veel van slash. Ik ben een enorme fan, en jij ook, dat weet ik. Het, uh, het, ik kan niet wachten, maar daar moeten we het later misschien over hebben. Over uh, de nieuwe. Nieuwe Halloween die eraan komt volgend jaar. Ja. Want belooft best wel wat. Een film die alle, alle vervolgen negeert. Hè? Precies. En gewoon doorgaat waar één is geëindigd. Ja. Maar goed, ja, Halloween, dat is. Wanneer uh... zag jij Halloween voor het eerst? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb, ik heb veel andere horrorfilms eerder gezien. Uh, Evil Dead was een van de eerste. Texas Chains of Massacre was een van de eerste. Halloween volgde snel de oude, maar het was niet uh, mijn kennismaking of zo. Met, nee, nee, nee. bij mij ook niet. Nee. Het, uh, ik was wel een beetje afhankelijk van uh, wat ik uh, op tv kon zien. En ja, wat ook de huur was natuurlijk in de videotheek. Um, maar ja, goed, het, ik weet wel dat ik heel jong was toen ik hem zag. Ik denk echt een jaartje of dertien. Ik weet wel dat het de eerste dvd was die ik ooit kocht. Die, die hele slechte oh. 4x3... Uh versie van, van de indies, weet je wel? Een hele slechte DVD. Uh, op DVD nog? DVD, ja. ja in 1998 ik kocht ik mijn eerste DVD. Oh. En dat was Halloween. Ik zag hem liggen en ik dacht, die ga ik er vast kopen. Ik had nog ja. geen DVD-spel, die waren toen fucking duur. Ja, weet ik. Uh, <laughs> ik kocht mijn eerste DVD pas in 2000. Okay. Of 2001 misschien zelfs. Maar ja, dat was vernomen Die film, is, oh, in, die film uh, is in 4x3 uitgebracht. Ja. Ze hebben heel veel scènes, gewoon Michael Myers gewoon gesneden. Hè? Die zie je gewoon niet meer in beeld. Dat is, dat is echt, uh, zo, zie je, zo zie je hoe belangrijk uh, uh, gewoon kadreringen zijn in, uh, en, en uh, beeldverhoudingen. En gewoon wat, wat je in het beeld ziet, dat wordt, het is niet zomaar een camera ergens op plaatsen en filmen maar, weet je wel. Nee, klopt, ja. Dus dat, is, uh, wat dat betreft, altijd wel, altijd wel een voorbeeld voor me geweest. Ja. Van hoe kan je spelen met uh, weet je, dingen wegwerken in hoekjes? Uh... Ik, uh, ik vind ook hoe Carpenter het aanpakt qua slasher. Ik vind het ook jammer eigenlijk dat hij daarna nou niet echt meer iets in die trant heeft. je film heeft gemaakt. Ja. ja, ik bedoel, want hij heeft het zo goed gedaan. Met de scène dat je, even kort het verhaal, uh, Michael Myers als kind vermoordt hij al uh, een deel van zijn familie. Uh, zijn zus. Zijn zus, uh, zijn oudere zus en haar vriend. Ja. Uh, oh nee, niet ik, haar vriend, niet haar vriend. In een, uh, echt een vriend. klassieke scène In een klassieke scène inderdaad, met uh, uh, vanuit uh, First Person. Uh, wat volgens mij uh, nog nauwelijks was gedaan. Ja, dat, dat komt dus van, uh, van Black Christmas inderdaad. Ja. En uh, Komt zoveel jaar later nadat hij een gesticht uh, weet uit te breken. Uh, gaat hij op zoek naar zijn jongere zus. Uh, Laurie. Uh, tenminste ze heet ondertussen Laurie Strode. Want ze hmm. is uh, opgevangen door een andere familie. Gespeeld door Jamie Lee Curtis. En uh, dat wordt een... Uh, ...prachtige achtervolging eigenlijk... Uh, ...die eerst heel subtiel... Ja. ...en eigenlijk ook vrij eng gaat. Ik bedoel, er zitten zoveel klassieke scènes... ...in die eerste film. Dat Laurie naar buiten kijkt... ...ze zit in de klas en ze kijkt naar buiten... Uh, ...of dan niet, uh, nog niet eens dat ze in de klas zit... ...en dan ze kijkt naar buiten... ...en ze mm -hmm. ziet die was wapperen... Ja. ...die, die, die buiten hangt. En in één keer, keer de... ziet ja. ze Myers ertussen. Het is zo goed. Ja. En ook dat ze met vriendinnen loopt straat en hij staat verderop achter, uh, echt naast een heg en ja. duikt gewoon weer achter die heg. Uh, en, dan, dan, dan, en dan komt de confrontatie en dan, die, ik vind het mooiste nog altijd die, dat Lori zich heeft opgesloten in de kast. Mm. En, en je hoort het hijgen van, van, van mm. Michael. En hij beukt zich in één keer een weg door uh, in die kast. Mm. En dat is Qua belichting en alles. De film bastert naar klassieke scènes. Ja. Echt alleen maar. De openingsscène. Ik vind die scène ook heel... Die vond ik vroeger echt heel spannend. Nog steeds trouwens. Dat ze om hulp roept. En naar de buren rent. En dat je Michael Myers op de achtergrond ziet. Steeds dichterbij komen. Ja, ja, ja. Het is inmiddels al zo vaak gedaan. Maar hier echt heerlijk. En dan die muziek van Carpenter. Carpenter, Tada. Zo simpel. heel simpel. Die, die, die, maar ja, die, die, hij weet die, echt, die, die, hij weet echt gewoon een sfeertje neer te zetten van, ja, dit is, dit is echt de, de beste de beste, ja, slasher echt de pure, pure stalkerfilm is dit gewoon. Ja, uit, ja? zeker weten. Het, uh, het is daarna nog zoveel nageaamd, maar uh, ja, niets kan uh, kan Halloween eigenlijk al nee. echt. Hè? Nee, en, en ook dat, uh, dat, uh, het feit dat Michael Myers best een, een, een, een ongrijpbare... Entiteit is. Uh, want... Er wordt niet meteen gesuggereerd dat hij dat bovennatuurlijk is. Nee, dat is sterfelijk ja, nee. of wat dan ook. Ja. Maar er wordt, wel, er wordt best wel mee gespeeld. Want ja, op het einde. Ja. Ik bedoel, zoveel schoten incasseren en. en dat ja, wel. van zoveel hoog vallen. Ja, het kan wel. Het kan. Maar het is toch, weet je. hier is de boogieman en dit en dat, weet je. Ja, er wordt wel een beetje mee gespeeld. Het is, van... Uh, het is, het is, waar komt hij vandaan? Wat, uh... Ja, klopt. Nou ja, we weten allemaal wel waar hij vandaan komt. Maar wat. En zijn beweegreden is ook gewoon. Raar, hij is ook gewoon raar. Dankzij want hij, Rob Zombie hij, bedoel je dat, ja. uh, huh? dat we weten waar hij vandaan komt? Nee, maar ik bedoel eigenlijk weten we dat in film eigenlijk natuurlijk ook. Ik bedoel, we weten dat het, dat het de broer is, de oudere broer is van, van Lori, maar mm. dat hij niet praat, uh, uh, dat hij niks zegt. Uh, in een Rob Zombie film uh, zegt hij wel één keer wat. Mm. Uh, maar in uh, alle voorgaande films... Uh, Damn you, zombie. <laughs> echt? <laughs> Ik ben... Uh, ah, Daar komen we zo man, meteen man, op. Man, man. Maar uh, dat, uh, een killer met een masker op die niks zegt... Je hoort hem wel heigen, je hoort hem... Uh, uh, je, je ziet wel dat hij pijn heeft, mm -hmm. want hij krijgt natuurlijk op een gegeven moment een. Uh, je hoort hem al kreunen en zo, inderdaad. Je hoort hem al kreunen en, en hij, hij doet ook even zijn masker af. Maar ja, nee, die in... wordt afgetrokken, toch? Door, uh... Nee, dat doet hij zelf. In, in één? Ja, want uh, hij heeft die. Uh, die uh, oh uh, ja, ja, ja, die, ja, ja. die kleedhanger ja, heeft hij ja, in zijn ja, oog. Ja, ja, ja. En Goed. hij uh, doet even zijn masker af en dan denk je van menselijk. Maar daarna trekt hij dat masker gewoon weer op. Mm, ja. En, en, en nou eigenlijk nog voordat hij echt weer kan toeslaan, komt uh, Dr. Loomis. Nou. Ja. Uh, die, uh, die. Trouwens, helemaal tof rol van. Uh, uh, oh nee, we gaan zijn naam toch niet vergeten nu. Dat, dat Jezus, vind dat nou een beetje erg. <laughs> Kut, sorry. Een <laughs> knip? Wat? <laughs> nah. Nou, uh, dat kan niet. Uh, uh, kan uh, de niet. Carpenter actor. Of een Person of Darkness, bla bla bla bla. Oh, nou, nah. shame, schok... shame on us. Het lijkt wel schokkend nieuwspodcast. Ja, precies. Töteringen. Uh, wij hebben de films wel gezien, maar we komen even vanwege de seksuele spanning tussen ons niet op het woord. Ik, het, het, het schiet zo meteen binnen. Keur Ik vind het ook erg. Maar ja, Dr. Nou, Loomis in ieder geval. Dr. Loomis. hele, ja, gewoon een hele goede ja. rol. puntje, puntje, puntje. <laughs> <coughs> Keert ook terug in... Uh... Laat, ja, laten we gewoon doorgaan naar deel 2. Ja, in deel 2. Deel 2. Een film die op zich niet had moeten bestaan. Hmm. Als het dan Carpenter had gelegen. Maar goed, deel 1 was een mega hit. Ja. Volgens mij... Uh, er moest de... gewoon een vervolg komen. Ja, er moest een vervolg op komen. En dat kwam, deel 2. En die begrepen, gaat direct door eigenlijk waar deel 1 stopt. En speelt zich voornamelijk af in een ziekenhuis. Waar Laurie is opgenomen. Eigenlijk is het een goede film. Halloween 2 is gewoon een goede film. Ja. En zorg ervoor dat je de, de uncut versie in huis hebt. Want <coughs> dat scheelt enorm. Ja. Er is een Blu-ray in omloop waar cruciale uh, waar ja. scènes uit zijn. Dat is de Blu-ray die ik heb. Ja, maar die nou, heb ik ook. Hem, uh, toen en die ik... heb ik heel snel weer weggedaan. Ja. Want er zit een fantastische pijnlijke scène in deel 2. Ja, I know. In, in, uh, in het bubbelbad, in die jacuzzi. En uh, daar zijn... Uh, ja, het is een spoiler, maar... Ja. Hij, hij, hij grijpt een, een, een hoofdbeet en een dompelt dat in de originele versie volgens mij negen keer in dat hete water. Ja, ja, ja. En in de geknipte versie is dat twee keer en je ziet niks meer. En dan gaat het over op de volgende scène. Klopt, ja. En, en, en zin... in, in de extended cut zie je nog echt gewoon, zie je echt het, het vervellen en, en die, die bubbels op, op het gezicht. Ja, vrouw, precies. Weet je wel. Gewoon ja. echt fucking pijnlijk. Echt die blaren en die. Het is meen... gewoon eruit ja. geknipt, jongen. Echt schandalig. Ja, maar er is wel meer fout in, in, ja. die, in die, in die in die Blu-ray, inderdaad. No. Maar het, het is zo typerend voor heel veel films, weet je wel, dat het, het, het, het zo slecht wordt uitgebracht. Mm. Maar aan zich is deel 2 uh, niet uh, onder uh, de. Donald Pleasant. Uh, Donald Pleasant, yes. Hij is ook nog wel je favoriete filmena uh, man. <laughs> Ik vind het ook echt heel erg. Oh, oh, oh. Uh, Anyhow, uh, Donald Pleasant komt ook weer terug in Deel 2. Maar uh, deel 2 gaat direct door eigenlijk waar deel 1 stopt. Wat uh, ergens best wel verfrissend is. Ik heb dat nog niet eerder in een andere horrorfilm toenertijd... ...die tijd in ieder geval zo gezien. Wat, dat het direct doorgaat? Dat het direct doorgaat, deel 2. Ja, echt, echt het, letterlijk. Het, hè? Echt letterlijk. Ja. Het, uh, uh, het, het, het is niet van... Uh, ...er gaan zoveel maanden, zoveel dagen nee, nee. verder. Nee, het, het, het is wel. Het gewoon is gewoon de volgende uh, scène eigenlijk. Deel 2 is gewoon goed, maar je ziet dat... Uh, ...je ziet dat John Carpenter niet meer de regisseur is. Dat wel. Het is, uh, het is net even wat, uh, wat minder... ...het steekt even uh, wat minder geniaal in elkaar allemaal. Ja, er is, er is wel gekeken echt naar Carpetus' film, uh, maar Carpetus zelf wilde in eerste instantie de niks mee, uh, die, uh, wel, dat is wel natuurlijk weer de muziek hmm. en hij heeft het wel weer geproduceerd uh, van, ja goed. Uh, de muziek vind ik trouwens wel cool hoor, ik vind die soundtrack ook, uh, ook. cool. Er zit Weet je, dat pompende in, ja, de, ja, ja, de, in, ja, de, in de theme vind ik niet slecht. Klopt. Maar, um, maar je merkt ja, wel, het is, is... is geregisseerd door uh, en, uh, Rick Rosenthal, uh, Rosenthal, die later is teruggekomen met het meeste werk uh, Halloween Resurrection. <lacht> uh, ja, nee, het is Damn geen you, carpenter. Rosenthal! Ja. Damn you! Het is geen carpenter. Nee, absoluut niet. En dat maar... merk je, maar 2 is, is, oh, is gewoon een toffe film, weet je wel? ook een toffe poster trouwens. Dus ja, en uh. de set, de, ja, de, de, de, de poster is mooi. De setting vind ik ook gewoon cool. Het Ziekenhuis. Uh, ja. het, het ziekenhuis. Het ziekenhuis uh, doen het vaak goed. Ja. Uh, X-ray ook in de X ja, even maar een slasheer uh, Ja, ja, de ja. Uh, een van mijn vragen die te jaren een, een ziekenhuis, zeker s'nachts. Uh, de de 3 uh, die scène, ja, dat ja, vergeet ik ja, niet meer. Ja. Dat, dat, dat is vaak gewoon een goede een setting. Ja, ik vind zusters gewoon ook super. Het, uh, <laughs> <laughs> het, uh, maar... Het is, uh, het, is, het is een hele vermakelijke film ja. en uh, die, nou ja, geteld een van de betere originele films is eigenlijk, uit de hele reeks. Wat bedoel je origineel? Nou ja, de eerste, eerste reeks, zeg maar, tot aan de Rob Zombie films. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, hij, dat hij bij mij wel hoog gaat scoren in mijn top 5 van Halloween films. Ik ja, ja bij mij, hoog, uh, hoog. hij komt er sowieso in. Maar uh, ja, dat brengt me wel een beetje op, uh, op het derde deel. Ja. Uh, ik heb daar voor mijn vorige blog heb ik daar een keer een heel, heel stuk over geschreven. Over dat het uh, voor mij de meest onderschatte film ooit is. Ik vind het schandalig hoe ermee is omgegaan. Weet je wel. En wat mensen verwachten. En hoe die film snel is afgedaan, als prul omdat Malcolm Meijers er niet in zit. Ja. Aan de andere kant heeft hij daardoor wel een status nu. Die hij anders nooit had verkregen. Als hij wel geaccepteerd was en omarmd, omarmd was. Maar Halloween 3 is. Wat een heerlijke film is dat. Ik zet hem serieus elk jaar echt op voor Halloween. Ik, uh, het is voor mij een van de beste soundtracks van Carpenter. Echt. Ik, ja, het, he het hele concept. Het hele concept van die maskers en ja. die, die evil culture achter. Weet je wel? Ja, ja, ja. Geniaal. Ik mis Michael Myers voor geen seconde in deze film. Ik eerlijk gezegd ook niet. Er wordt eventjes een referentie naar gemaakt. Hè? Naar een nieuwsbericht. Volgens mij. Waarin wel wordt gesproken over de murders in uh, Haddonfield. Uh, Jimmy Curtis doet uh, een, een, alleen de voice. Alleen de stem. In, ja. uh, maar voor de rest is het geen... Michael Myers Halloween film. Het is een Halloween film. Eigenlijk zoals Carpenter in eerste instantie bedoelde. Ja. Want hij wilde een reeks Halloween films maken met gewoon als thema Halloween. En het niet Feest per se Halloween. met. Ja, precies. Ja. Niet met... Elk, elk jaar moest er een, een Halloween film uitkomen. Ja, wat een heel tof concept is. En wat ik ook gewoon. Ja. Jammer dat het niet is doorgegaan. Want ik en weet, ik weet ook voor... niet dat het nog Wie steeds weet is weet wat voor meestelijke... door Carpenter geproduceerde films. Uh er ja. wel niet waren geweest als het gewoon was doorgegaan. Want het is een... Maar je merkt, je merkt dat er met veel plezier aan deze film is gewerkt. En ja. je merkt dat ze echt een idee voor ogen hadden. En weet je... Die ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb alle drie de maskers heb ik thuis. Ik vind het echt fantastische ja. maskers. Ik vind Tom Atkins echt... ...die heeft echt voor, voor de meeste fans... ...heeft hij echt een cultstatus bereikt met deze film. Klopt. Uh, Stop it! Ja, Stop it! Er zijn tig <laughs> video's op YouTube te ontdekken... ...waar ze de locaties bezoeken... Deze film heeft zoveel fans. Er zijn Facebookpagina's helemaal gewijd aan Halloween 3. Ja, het is echt. Ja, ik, uh, het is uh, niet zoals, voor niets. Uh, ik ben zelfs lid van uh, van een Facebookpagina met uh, de, de Reappreciation. appreciation. Uh, ja, Halloween uh, 3 group, appreciation. Uh, uh, yeah, group, uh, en, ja. Uh, want Halloween 3 is, is gewoon uh, een van de leukere delen gewoon. Ja, en, en best dan, wel creepy, hoor. Dat hele. Best dat wel creepy dat inderdaad. Kinderen gewoon allemaal geslacht worden, weet je wel? Heerlijk. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind... Uh... Een hele Stonehenge mystiek erachter. Ja, precies. Waar in ieder geval met cultus en alles, dat we daaromheen werken, gewoon precies werkt. Ja. Wat ze later weer probeerden, enigszins. Ja, ik weet niet of dit uh, als inspiratie heeft gediend op het hele cultgebeuren later in de reeks. Maar daar uh, hebben het straks even over. Ja. Maar ja, Halloween 3, uh, ik, vind het, ik vind het de meeste werk. Maar toen de tijd flopte de film, want mensen, fans verwachten Michael Myers. Ja, tuurlijk. En Michael Myers zat er niet in. Nee. En... Het was te verwachten, helaas. Ja. ja, het was. Dat het zelf floppen, was te verwachten, ergens. Ja. Um, ja, vandaar zien... dat. Uh, ik bedoel, Halloween of, uh, Michael Myers moest zo snel mogelijk weer terugkeren. Vandaar deel 4, uh, The Return of Michael Myers. Ja. ja, wat mij betreft. Uh... Wat een verschrikkelijke tagline trouwens. De Return of Michael Myers. Ja, maar ja, wel, het, wel heel, heel ja, logisch, ja, logisch het, gewoon. Het, het moest, hè. Ja. Kijk, het, be, uh, het waren de jaren tachtig en in het de, dertiende dozijn werden die films geproduceerd. Ja. En uh, ze, ze brachten allemaal geld in het laadje van hier ook Tokio. Ja. En Michael Myers bracht geld in het laadje. Ja, ze kregen gelijk helaas. En de ze kregen gelijk. Dat vier heeft het weer hartstikke goed gedaan. En Vier is zeker geen slechte film. Uh, het, het introduceert ons aan de dochter van Lois Stroot. Ja, gespeeld uh, door Jamie, Harris. ja. Jamie heet ze. Jamie Ja. Ja. Danielle Harris. Die ah. aanwezig gaat zijn op uh, uh, het oude Weekend of Hell. Tegenwoordig House of Horrors. Ik weet het allemaal niet meer. Mm -hmm. In Oberhausen. Ja, ja, ja. Um, ja, ja de, de Halloween Rijks is een andere, andere weg ingeslagen bij, bij Delphi. We hebben wel nog steeds Michael Myers, maar ja. Uh, de aandacht wordt nu gevestigd op een, op een meisje van uh, rond, uh, wat zou ze zijn? Tien jaar of zo weet ik wel. Nee, nog niet eens zeker. Nee? En uh, ja, ik vind Daniel Harris niet gelijk een toevoeging voor. Uh, voor nee, je, je merkt nu dat het echt, echt gewoon het uitmelken is begonnen. Ja. Dat, uh, uh, je, je weet dat, dat uh, uh, uh, god weet heet ze nou, uh, die, die Laurie Strode speler, uh, die had uh, horror eigenlijk wel voor wel gezegd hè? Jamie Curtis. Jamie Curtis. Die begon gewoon andere films te maken. Dus die kregen ze gewoon niet meer. Ja. konden ze niet meer betalen waarschijnlijk ook. Um, dus werden er gewoon andere mensen geïntroduceerd. Donald Pleasants. <laughs> Ik herhaal het nog maar even. Yes. Die komt natuurlijk wel weer in terug. Um, ja. Ja. Maar het is voortbeduurd op, op een heel sterk een sterke concept. Ja. Wat vermakelijk is. Maar absoluut absolu niet geniaal. Het is... Het, het, het, het is uh... nee, ze, ze begonnen bij Delphier echt... naar uh, het zoeken van verhalen. Hè. Ja. En, weet je, ik, ik, ik kan het heel goed hebben... bij, bij uh, een reeks als Friday. weet je. Uh, dan neem je al die dingen voor lief. Je wil gewoon Jason aan de zien. Maar ja. bij, bij Halloween... Uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Het draait wel om Michael Myers. Weet ja. je? Maar niet zo erg als in Friday. Nee, nee, nee, nee. Friday zet je echt op voor Jason. Elke ja. uh, killer. Ik zet hem niet op voor Sean S. Cunningham. Nee. Halloween zet ik op voor John Carpenter. Weet je wel? Ja, uh, ja, ja. Snap je? Zie je het verschil? Ja, ja. Ik het, is, wel. Het, is, het is meer film, zeg maar, dan, dan Friday. En ja, het uitmelk is begonnen bij, bij Delphi. En ja, het is voor mij uh, snel, snel slechter geworden, de reeks. Ja. En ik vind daardoor, eigenlijk door 4, 5, 6. En 8 is de reeks bij mij lang niet zo geliefd als veel andere horrorreeksen. Dat vind ik en het jammer, is, uh, want het is, het is, het is het gewoon de meeste reeks. Ja, weet je, het, het is jammer weet je, dat bij, uh, bij al die reeksen weet je, zoals Friday uh, en uh, Nightmare... Uh, ...daar heb je nog altijd wel goede delen erin zitten later, weet je wel. En die ja. zijn ook nog wel van een redelijk niveau. Bij Friday werd het op een gegeven moment wel weer belachelijk. Te laten, ja, maar dat kan ik goed, goed hebben. Ik kan het belachelijke goed hebben. Bij Halloween een stuk minder. Ja, ik, uh, Juist ook omdat Halloween van Carpenter en uh, deel 3, en 2 2 ook eigenlijk, ja. nog zo serieus eigenlijk zijn. Ja, een 4 ook wel. Uh, een 4 ook wel, maar ja, het is toch wel meer. Echt gewoon uh, zo'n 13 in dozijn slasher. Ja. En uh, dat is jammer. Het voelt omdat... ook niet echt als een jaren 80. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar. De film is van 88 en ik vind het niet echt aanvoelen als, uh, nou ja, als een kijk, jaren 80 film. Nou dat, dat, dat, ja, ik snap wel die, die, die overgang naar de jaren 90 die is wel voelbaar. Maar het is alsnog wel een... Uh, maar dat merk ik bij, bij meerdere eind jaren 80 films, uh, uh, slasherfilms met name. Hmm. Bij Intruder heb ik ook niet het idee dat die... Het uh, voelt is ook echt dat, voelt dat meer ook, als 90s dan. voelt dan, dan, meer dan als 90s ja. inderdaad. Ja. Uh, het, uh, het, het, ja, het, het fijne gevoel wat je eigenlijk, wat je eerst had, dat is, dat is gewoon minder. Ja. Uh, uh, dan moet ik wel zeggen, Intrude is heerlijk, vind ik. Ja, maar uh, uh, maar wat, wat, wat, wat, vind jij, wat vind jij van, uh, want, ja, laten we nu, we doen het maar chronologisch. Ja. Wat, wat vind je van Del 5? Ja, gewoon kut. Het, uh, ik, vind het, uh, ik vind het samen met 6 met toch wel de twee slechtste films. Uh, nee, nou, nee, nee vergeet nee, de Resurrection. resurrection. De, de uh, drie slechtste films. Ja, ja. Het, het, het, um, kijk, waar we het zo net over hadden bij deel 3. Het, het spelen met een, een cult, uh, een, een secte, uh, werkt daarin heel erg goed. Maar dat komt later dus terug in 5-6. Ja. Uh, ja, dat vind ik kut. Het draaide ineens niet meer om Michael Myers. Er zat ineens een hele... Hele cult achter hem. Want laten we even. Ja, deel 5 begint nog redelijk uh, classic. Ja. Maar eindigt met. Uh, Michael Myers wordt. Uh, wordt uh, ineens komt er een, een man in black in beeld. Mm -hmm. die, die, die redt Michael Myers uh, in, in, aan het einde van deel 5. Volgens mij, volgens mij is die, ja, hij. is opgepakt door de politie en dan wordt hij weggenomen door die, die man in black uit het politiestation. Kan ik het goed hebben? Ik het dacht goed, ja. Die, uh... Het is op het uh, politiestation toch? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ja, die, en zegt, ineens zie je een tattoo op zijn arm en nou, Michael Myers blijkt ineens deel uit te maken van een ja. of andere culte, leren we in, in deel 6. Ja, ja. voor mij gaat de... het helemaal fout, wat dat betreft. Ja, ik, weet je, ik vind alleen al de man in black, uh, die uh, over de top, eigenlijk hoe dat eruit ziet. Het is iemand die opvalt als je die... Ik bedoel, de introductie ook daarvan, hij komt met de bus, ja. toch? Hij komt met de bus, stapt uit en we zien een paar boots. en um, Je hebt niet het gevoel van, oh, wat is dat nou? Nee, je denkt van, wat is dit? In ieder geval onzin. Oh, oh. Irritant. Veel uh, geen irritant personage, weet je. Uh, het, het, het, uh, het klopt niet. Daar zit je gewoon niet op de Want hoofd. ook van, hoe heet die wraak ook weer? De, de, de, de, de, de... de curse bedoel je? Ja, The de curse, curse of thorn. De curse of thorn. Ik bedoel... Dat, dat hij uh, zijn familie gaat uitslachten en de, uh, ook de rest van de wereld. Ja, het idee, dat... het idee was, het idee was uh, Michael Myers is bezeten door een of andere curse, een vloek. Ja. Uh, hij moet zijn hele familie uitmoorden, uh, want uh, dat, dat uh, redt de mensheid. Hoe nou, belachelijkheid hebben. Ja. Weet je, zo wil ik deel 1, met dat in het achterhoofd, wil ik deel 1 helemaal niet zien. Nee. Weet je? Nee, maar zo, zo moet je het ook niet nee, zien. Nee, fucking bullshit. Alsof well, je, we weet je, Myers is ineens een marionet geworden. Waar hij in deel 1 en 2 gewoon echt een aanwezigheid was. Ja. En, eh. Ja, fuck die shit, man. Ik kan er echt niet tegen. Ja, ik vind nou, weet je, Michael Myers is een soort van unstoppable force. Wel in zekere zin minder dan Jason ooit was. Maar Jason is bruut en uh, Meyer, Michael Myers die opereert meer gewoon echt in de schaduw. Dat moet ik wel van Del uh, 6 zeggen hoor. Del 6 heeft best wel uh, goede gore moet ik zeggen. Ja, maar dat, dat is hem nou net. Weet je, kijk als je alleen maar kan spreken over toffe killscènes en zo, ja. dan... Het hele concept van Halloween waar ik mee begon, ja. weet je, dat, is, dat telt voor geen meter meer. Want bij mij ging het in deel 1 ook niet per se om de kills. Het ja. was uh, de meer, meer de, hoe de, de, de, de, noem je dat, cinematografisch... hoe je Michael gewoon ziet opduiken uit de, dat masker... dat je dan in één keer ja. uit de schaduw ziet komen. Ja, bedoel, hoe fucking eng is dat? Ja. Uh, dat hij iemand tegen een muur aan spietst, is leuk bedacht... maar dat is het nog niet eens. Ja, het is je meer ziet, je van, ziet geen bloed. Je ziet geen bloed. Het is meer ook van het gezicht van, van Meijers, tenminste het masker, die, dat, dat hij zijn hoofd beweegt zo, weet je wel. Ja. Uh, echt maar wat, staat te wat kijken zo van, maakt. Uh, uh, die, die, die, met het laak over zich heen. Ja, ja. Genial, gewoon. Uh, maar dat, dat, ja, dat werd later, net zoals bij, wat je bij meerdere films uh, ziet ja. natuurlijk ook. Bij Friday had je dat in zeker zin ook. En uh, wat je later, veel later, dan ook in die soulfilms en zo ziet, het moet steeds meer absurder, steeds meer creatievere kills en het, het, het werd gewoon belachelijk. Het werd je? belachelijk. En nou ja, dat realiseerden de mensen zich ook... na deel 6. Want uh, met deel 7 zijn ze weer een beetje teruggegaan... naar de roots. Ja. Ze hebben de regisseur van Friday... deel 2 en 3 genomen, Steve Miner. Ja, het, en uh, Jamie Lee Curtis... is, uh, is teruggekomen. Ik moet wel zeggen, als Scream Night was gemaakt... was, uh, was Halloween deel 7... waarschijnlijk ook niet... Uh, gekomen. Nee, want je merkt wel heel erg dat het inspeelt op de hype die heerste na, na Scream. Want de age 20, zoals die age heet, 20, ja. is van 7 of 98. 98. 98, drie jaar na Scream. Ja. Ja, toen zat je dus in die hele periode van, van uh, post-Scream slashers. Ja, en het werkt... Ik vind. Ja, het, het is zeker een slechte film. Ja, je nee. ziet wel die typische dingen van uh, muziek en uh, and, uh, sorority en. Uh, ja en, en, en ook weet je wel, van de, de, de tieners zelf, weet ja. je wel. Uh, George Hartnett. George Hartnett, maar ja, ook LL Cool Jays zit erin. Ah, ja, Jesus Christ. Uh, nou, maar dat doet hij goed. Nou, goed even knalte is... film, tenminste niet. Nee, weet je? Ja, absoluut niet. Maar hij moet wel weer die humor erin brengen. Iets wat typisch, typisch is voor. Die Scream Voor deze... Voor ja, deze maar film. ja, weet je... Ik ben een fan van de screamfilms En ik vind uh, Halloween uh, H20 ook gewoon echt super leuk. Ja. Um, het raar is aan H20 uh, dat ze uh, twee verschillende maskers uh, gebruiken, in zekere zin. Tenminste, uh, er zit een CGI-masker in. But, oh, dat heb ik nooit gehoord. Ja, er, je hebt één scène en dan hebben ze zijn masker vervangen met CGI. En ik ik weet dat? niet waarom. Welke scène is het dan? Uh, dat die, uh, uh, hij, uh, er is een gang en daar, hij heeft zich daarboven in de gang verschanst. En als ze voorbij lopen, dan komt hij naar beneden en dan zie je hem eventjes en dan zie je dat masker. Hmm. En dat is gewoon nep. Waarom? Ik heb geen idee. Ik heb echt okay. geen idee. Ik moet dat eigenlijk wel een keertje ja, opvallen. Het is maar nooit opgevallen, als... dus dat. Uh, ja, de... het is, het is, het is, is wel goed het is, echt, het is echt anders. <laughs> het, uh, het, uh, en, en, maar ik snap, ik snap het ook niet. Het, het, uh, terwijl ik op zich het masker zelf, wat ze gebruikten. en wat je later ook weer terugziet, is een prima. Masker. Ja. In vergelijking met. Ja, uh, ja over met... maskers gesproken. In deel 5 heb je wel een hele slechte kool. Ongelooflijk, oh, wat een lelijk masker is dat? Ja. Uh, een beetje uh, deformed uh, Michael Myers ja. heb je dan? En hier, weet je wel, het is weer aangepast. Het, het, het masker van, van, uh, van Michael uh, is wel vaker in de films aangepast natuurlijk mm -hmm. ook, weet je wel. En dit is weer een ander masker, maar het voelt wel goed. Maar dan dat, ene, dat die in CGI-szene, ik snap dat niet. Nee. Uh, ik zal het even na nakijken, ik ben wel benieuwd nu. Ja, maar ja, Age 20 is, uh, is, is, is geen, verkeerde, geen verkeerde film. Het brengt in ieder geval een beetje respect aan, uh, aan het bronmateriaal. Sterker nog, het had de, de, de perfecte uh, laatste film kunnen zijn... Precies, van toen de ze de weer... een -reeks. Ja, Hebben ze weer iets belachelijks bedacht om... Uh, en wil Jamie Lee Curtis zit erin, die... die uh, we verklappen het maar, denk ik gewoon. <laughs> uh, Jamie Lee Curtis, die uh, onthoft Michael ja. op het eind... Maar ja, ja die film bracht niets, wel ja. geld in het laadje. Dus wat doet Hollywood? Ja, doorgaan. We gaan gewoon door. En met de volgende rapper. Met een, uh, <laughs> ja, met een volgende film waar ook een rapper in voorkomt. Buster Rhymes. Ja. Uh, Halloween Resurrection. Ik heb een beetje dorsten, joh. Heb je een beetje dorsten? Dan Pak je even een, een nieuw biertje? mij? Oh, is het uh, biertje alweer? Ja, uh... yeah? dan zet ik het even pauze, jongen. Maar, dat mag. En uh, als je moet pissen... Nee, dat voor de derde niet. keer. Zoals je, ah, flikker op man, ik heb nooit hoeveel pissen in. <laughs> oh ja, nee, dat was, dat dat was uh, je, dat <laughs> meneer, meneer A-Link. Nee, nou, we komen zo terug. Zo, daar zijn we weer. Yes. Het bier is bijgevuld. We hebben weer bier. Het belangrijkste is weer uh, ja. voldaan. Ja. Waar waren we ook alweer? Oh ja, bij Buster Rhymes. Ja, Halloween Resurrection. de... <laughs> De Pityfuck van uh, de Halloween-reeks. Uh, Zo, eigenlijk. wat een trieste film, zeg. Uh, het, het had alles eigenlijk wat een, uh, een zogenaamd een hit zou moeten worden, volgens sommige mensen. Ja. In, Ze hebben uh, alles erin gepropt wat, wat populair rapper. was. Ja. Uh, genoeg donkere acteurs, wat belangrijk is. Ja. Uh, Webcams, Webcams, nou, er werd natuurlijk met het, uh, het hele... Dat, dat, uh, Big brother Big Brother-gevoel, ja. uh, zeg maar, uh, ja, werd maar er zicht. gespeeld. Ja. En, mijn hemel, een Big Brother-film met Michael Myers erin. Ja. En nou, nog wel beginnen met Jamie Lee Curtis. Hè? En wel weer beginnen met Jamie Lee Curtis. Um, het begin die... vond ik nog niet eens zo slecht, maar ja, uh, zodra ze overgaan op Buster Rhymes en ze comparen. Uh, en het, ik het. wil niet te lang met deze film stilstaan, want ik word er depressief van. Nee, maar ik, uh... die tagline van hem aan het eind. Ik, uh, gelukkig weet ik hem niet meer letterlijk uit mijn hoofd. Oh, je bedoelt die one-liner, uh, die, uh, die, one -liner, die ja. uh, Buster Rhymes. Oh, uh... wat gek. You bitch. Nee, motherfucker. Motherfucker? Oh mijn god. En dat hij daar zo'n flying kick geeft. Wat ja, flying kick ook nog. eens. Uh, je geeft geen flying kick aan uh, Michael Myers. Uh, nee, en als je dat wil, doe je gewoon... Uh... En dan, uh, ja, als je dat doet, probeer je dat wel. Dan, uh... Nee, je doet het gewoon niet. Punt uit. Nee. Klaar. Iedereen wist ook in de film dat het Michael Myers was. Ja. Um, Dit is geen Halloween film. En, en, uh, uh, uh, uh, alleen al... Dat, uh, het is jammer dat uh, Jamie Curtis erin zit, maar die zal waarschijnlijk een, een substantieel bedrag op haar rekening nee, hebben hoor. zien uh, verschijnen uh, voor, bij het tekenen van deze film. Nee. Uh, ja, maak jij alvast eventjes de condoom open. We het ik... aan de gevulde speculatie. Oh, een kleintje. Dus, uh, dus ik... Wij doen niet aan condooms. <laughs> <laughs> het is lekker rauw. Maar uh, wat een kut film. Ja. Het, uh, ik ik uh, word er ook weer kwaad om. Uh, het, is, het is, weet je... H20, H20. Dit is gewoon een pure cash-in. Ja, behoorlijk. En uh, de film deed het redelijk. Hmm. Uh, dat is juist ook weer nare. Als een film het redelijk doet... Dan uh, is er altijd wel uh, meer uh, uh, smaak naar meer bij uh, sommige mensen. Maar gelukkig is het daar enigszins mee gestopt. Ja, maar dat komt niet... Uh, ja, sowieso de slasherfilm zijn al een beetje ten dode opgeschreven, opgeschreven toen. 1998 toch? Iets later volgens mij. Ik denk dat het uh, 2000 of 2000. 2001 is. Uh... Ja, dat was gewoon een beetje afgelopen toen. Ja. Met, uh, met de Neo slasher. Dus ja, uh, het, het, het, is, het is gewoon, het is opgehouden. De, de, de formule was wel opgeraakt. Uh, ja, het was het uitgewerkt, het. ja. Maar dankzij dit soort films heb ik dus de Halloween reeks niet zo hoog gezet als uh, uh, Elm Street of Friday of... Uh, nou ja. Ja, het kan nog slechter met de, met, de, met de Hellraiser reeks. Ja. Maar dit is echt niet, uh, ja, dit was gewoon niet goed. En het is maar goed ook dat ze het idee hadden om het te re-imaginen. Ja. In uh, 2007. Ja. ja met. Uh, Door Rob Zombie. Ja, toen zag ik het wel zitten. Dat hele idee. Rob ja. Zombie. Blijkbaar een hele grote Halloween fan. Dus ik dacht, het zit wel goed, weet je wel. Ja. Maar ja, toen hebben ze besloten een hele achtergrond verhaal uh, erin te, te plaatsen. Ja, nou, nog niet per se in deel 1, hè. Het, uh... Nou, wel deel 1. Het hele, het hele eerste deel van deel 1 gaat over ja, Michael Myers. Ja, oké, okay. je krijgt meer van Michael te zien en nou, ook gewoon hoe ja. die ontwikkelt als kind en weg van hem meer. Ja, en het moet natuurlijk weer een hele Rob zombie stijl trailer trash-familie zijn, weet je wel? Ja, echt. En dat vind ook... ik jammer, ik had toch een wat klassiekere aanpak verwacht. En... Nou ja, ik. ik kan het uh... wel, weet je wel? We, we, we hebben allebei dingen gezien. Uh, uh, die Lord of Zelen, maar ik kan Housen het wel, weet je wel? Uh, trailer -trash. The Um, ik bedoel dat hele devils het is gewoon een combinatie het is devils Halloween in een devils rejects uh, jasje en weet je ik vond Michael Myers uit een cult van van een kut idee maar Michael Myers uit een uh, uit een, uh, een woonwagenkamp vond ik ook uh, vond ik drie keer niks ik had zelf eigenlijk bij uh, Rob Zombie films van uh, dit is een, een, een hervertaling of een een, een, een, een, ja, een reimagining inderdaad van het klassieke verhaal volgens Rob Zombie. Ja. Ik vind dat zelf interessant. En ik vond het ook op zich goed. Het is ook dat... Uh, het, het, het enige wat irritant is, is dat bij elke Rob Zombie film bijna iedereen trailer trash is. Mm. Iedereen praat echt gewoon fucking naar tegen iedereen. Ja, uh, uh, een je, ja. ik, kan, ik heb William Forsythe best wel hoog gezet. Oh, fuck your skull! Ja. En natuurlijk, uh, elke vrouw is, uh, is uh, een soort van prostituee of een uh, paaldanseres. Ja. Uh, of in ieder geval iemand die gewoon af en toe loopt te schreeuwen: van ik wil gewoon lekker neuken. En, ja, ja die, die, die mensen die heb je. <laughs> maar... ja, ik vind het tenen krommend, zeg, weet je wel. En dan ook die kleine Michael Myers met zijn haren, met zijn blik. Typisch, uh, ja. Nou, ik. Weet je, in de tweede helft gaan ze. is eigenlijk gewoon een hervertelling van Halloween, van de eerste film. Je bedoelt in de tweede helft van de eerste film? Van de eerste film, ja. Ja, ja, ja. Klopt. Als hij terug is in field. Ik vind het trouwens goed gecast door die gast die Michael Myers speelt. Het is een boom van een vent. Ik bedoel, we hebben allemaal... Weet je, de mensen die het wel een beetje weten. Danny Trejo, weet je wel. Die, uh, dat is natuurlijk een, uh, een badass motherfucker in heel veel films. Maar die is klein. Hmm. Maar... Uh, <laughs> en het maar wordt heel goed. Hoe is begin je, uh, je ineens over Trejo? Danny Trejo, die zit erin. Ja, dat is dat een van zijn bewakers. Oh, uh, ja, ja, ja, ja. En ze uh, nou, zit daar die boom van een kerel naast, ja. weet je wel. Want ja, hierin lijkt het is... Wel groot. Uh, het is wel dat... Michael Myers hier meer het, het, het uh, Jason-gehalte bijna heeft, hè? Ik bedoel, hij is wel echt huge. A huge motherfucker. Ja, maar dat is dus nooit een kenmerk van Michael Myers geweest. Nee, dat klopt. In deel 1 heeft hij het nooit hoeven te hebben van zijn, zijn grote, weet je het is gewoon... Nee, nee, klopt. Maar ik vind... Ik vind weet je wel hoe je het bent of keert? Ik vind uh, uh, wat Rob Zombie probeerde... en wat hij later nog een keer kon uitbouwen met deel 2... Ehm... Uh, Vind ik eigenlijk heel erg leuk. Het, ja, ik heb, misschien ben ik hem te grote Rob Zombie fan hoor. Maar het... Uh, ja, zijn trucje wel een beetje uitgebreid. Nou ja, ik ben er dus... een beetje klaar mee met die... Met die uh, ik vond Devil's Rejects heel erg goed. En als je, als je met een remake tussen aanhalingstekens van Halloween komt. Weet je, ja, ik... ik uh, ik, ik kan het prijzen dat hij, dat hij zijn eigen stijl behoudt. Het is wel heel erg uh, kenmerkend. Ja, weet je. Maar ik vind, het, ik vind het gewoon niet passen bij de hele Halloween. Uh, ja, maar als ik, als ik het eventjes moet vergelijken: van je hebt 5, 6 en 7 en, en, en 5, 6 en 8. Weet je wat verschrikkelijke kutfilms zijn? En dan komt er op sommige met twee films die echt een ode zijn. Nou ja, een oude... Ik vind het dus geen is... Maar je ziet wel de liefde voor de nee, reeks. Nee, zie nou, dat, zie wel, nee, want, dat zie ik wel. Kijk, het is alleen Rob Zombie is geen carpenter. Nee, en ik, dat zie, zal ik zie de snel niet. Wel een zombie heeft dat de veel zijn eigen hand erin willen, in willen steken. Ik, ja, ik vind, maar geen, ik vind dat niet erg. Als je, als je, als je, als je, als je kijk naar die films... Ik, ik, ik kijk met plezier naar die films, hoor. Ik kijk ze vaker dan 4, 5, 6. Uh, en deel 2 zelfs, denk ik ook. Het, uh... ja, ik, ik heb ze allebei twee keer gezien en uh, dat blijft het, denk ik ook. En het is, uh, ik heb ja, twee maar... wel iets beter dan één, maar dat komt meer vanwege de, het pure horrorgehalte. Want Michael Myers is in deel 2 best wel een beul en uh, moord keihard. Weet je Enorm. Ook? En, en ook van het, het, het, dat een deel 2 wat wel gewaagd is op zich, ja. van uh, dat Rob Zombie. Ook omdat er altijd zoveel tijd soms tussen de verschillende films uh, in zit. Van wat, wat doet Michael Myers dan? Ja. Uh, Michael Myers is in, in uh, zijn tweede film een, uh, gewoon een soort van server. En, uh, en uh, die, uh, die, uh, iedereen weet dat hij daar loopt. En, uh, uh, maar hij doet geen vlieg kwaad verder. Ja, maar ook die server ook die is weer zo'n zo typisch uh, Rob Zombie-product. Met lange en naar beneden kijken. Het allemaal van die getormenteerde zielen. Houd toch op met die bullshit, man. Weet je? Ja, nou, ik kan niet dik het. Ik vind het interessant. Dick? Ik uh, dik uh, als in. Oh, de... God, you want dik Ja. Yeah. <laughs> ik weet wel dat jij heel erg uh, anal-minded no bent. Wat hey, zit er aan ik... te kijken, jongen. Wat is dit? Ja, ik heb uh, The Lamp, een jaren tachtig film. Uh... Pruutte uh, verkrachting zijn hier. Um, uh, uh, ja, maar best wel een so leuke kill, ook dit. De maar... lamp, ja. Dit, is, dit lamp. ziet er nu al beter uit als Halloween en het bij elkaar. Nou, dat. <laughs> Kijk, dit? Ja, ik ja, cool. know. Maar, uh, Nee, geen fan. Hoe, ik... Jij wel een fan? Ja, ik vind, ik vind het leuk. Ik, ik, uh, ik, ik, ik vind het ook niet erg. Zeker ook, weet je wel, omdat de originele Halloween-reeks gewoon een aantal verschrikkelijke. Shitfilms heeft voorgebracht. Ja. En dan denk ik: van, weet je, er is iemand die wilt niet per se in een voetspoor Carpenter, want dat kan hij niet, dat weet hij zelf ook wel, maar die wilt wel zijn eigen take op het verhaal maken. En zo zie ik de films ook en ik vind het leuk. Ik, ja. vind, het, ik, vind, ik vind het echt vermakelijk. En het, het, het, ja. het, het, het, het enige wat ik Er zijn genoeg mensen die, die, die, die de films echt niks vinden. Ja, weet ik. Ik bedoel, wat jij zegt van, ja vind deel 2 beter. Uh, ik eerlijk gezegd ook. De meeste mensen vinden dat echt niet. Die vinden deel 2 echt gewoon verschrikkelijk. Volgens mij krijgt hij op IMDb De meeste een... mensen vinden beide films verschrikkelijk. Ja, terwijl ik toch wel zoiets heb van... Weet je, je moet het echt gewoon apart zien. Los ervan zien. Ik, het, het, het, uh, en ik, ik... Ik vind ze gewoon wel goed geslaagd. Zeker in vergelijking met, uh, met andere uh, horrorfilms... die een remake hebben gekregen. Of een herverta... Uh, mm. uh, ja, weet je wat... Als je het moet vergelijken bijvoorbeeld met... de Friday the 13th. De, de, de the remake. De, de remake. Vind je die beter? Dan vind je die beter? Ja. Maar daarin, weet je wel... Als we het dan hebben over de... De, de, de, de kenmerken van Jason. Ja. Uh, wat eigenlijk... Wat je... Weet je... Want, want Rob Zombie weet ook met de, de kenmerken van Michael Myers... Uh, uh, daarvan af te wijken. Uh, want uh, je hoort in deel 2... Hoor je hem wat zeggen? Ja. Uh, ja. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoezo, hoezo breng je dan naar oude, weet je wel Hoezo Michael Myers heette niet van iets The Shape in het begin hè? Het is ja, een schim ja. Ja, Hij duikt op, hij gaat weer weg, weet op je klant. wel want ja. Het is geen beul, weet je wel En dat, dat hoezo, hoezo, als je zo'n liefhebber bent van Halloween Kom je dan met zulke, zulke bullshit hoezo, hoezo Maar waarom ga je binnen... accepteer je dan wel bij Friday the 13th remake Dat Jason gewoon iemand meeneemt naar zijn hol en die in leven houdt, dat klopt niet. Sorry, laat, dat klopt toch niet? Laten we vooropstellen dat ik de remake <laughs> geen meesterwerk vind. Maar ik moest hem vergelijken met de He ja, Halloween ja, ja. remakes. En dan daarin vind ik hem beter. Omdat, ze, omdat de Friday remake wat dichterbij uh, de, de, de reeks staat dan, uh, dan Halloween. En normaal gesproken zou ik zeggen van hey cool, echt vet dat je iets een eigen draai probeert te geven aan... Uh, aan, aan, een, aan een film die je adoreert, weet je wel? Ja, ja, ja. Alleen, ik vind die Rob Zombie-stijl gewoon totaal niet passen bij Michael Myers. Ja, ja. That's it. Nou, wat, wat... Ik denk dat hij, ik als ik denk dat als een Zombie een Friday remake had gemaakt, dat, dat wat beter uit de verf zou komen. Daar ben ik want, ik, wel mee eens. want bij Jason zie ik wel meer iemand die uit een, uh, weet je, uit een trailer-trash familie komt wat dan ook. Dat zie ik eerder bij een Jason gebeuren ja. dan Michael Myers. Ja, nee, maar, kijk, Alsof Laurie Strode een uh, uh, trailer-trash uh, is. Dat is toch absoluut niet het geval, man? <laughs> Heel hoertje. Maar even serieus. Het, het, nee, maar het, het, het is... Uh, ik weet niet. Ik vond... Uh, hij, hij, hij maakte gewoon echt zijn eigen versie van. En ik, zo, zie, zo zie ik het ook. En ik heb ook gewoon... Nee, ik heb toch... Uh, ik heb ook gewoon zoiets van... Weet je wat? Dit is misschien een mislukt experiment voor veel mensen. Maar ik vind het ergens gewoon wel fijn. Ik vind het... Ik vind het ook leuk als mensen een eigen draai aan een uh, bepaald verhaal geven. Ja. Uh, want het, het zit dan niet in de lijn van, weet je wel. Ik kan dan kwader worden op die 5 uh, en 6. En dan met name 8. Die uh, van een reeks gewoon kolder maken. Mm -hmm. En uh, uh, de, de, ja, hoe vaak heb ik die films in de afgelopen tien jaar gekeken? En misschien één keer, denk ik. Terwijl ik die hier op zombiefilms meerdere keren kijk. Uh, nou, ik heb deel 6 express uh, een herziening gegeven vanwege die producer's cut, ja, ja, ja die in die, in die uh, mooie box zit. Ja, dat is wel die, beter die he, dan het origineel. Uh... Ja, die is anders, ja. ik wil niet zeggen per se beter hoor, het is oh. allebei, ze zijn allebei bullshit. Maar uh, ja, dat was interessant, maar daar blijft het ook wel bij, want ik, ik zal het niet snel een, uh, nog een keer opzetten. Maar... Vier wel, vijf, misschien, zes, nee, acht, nee. Zeven wel. En uh, de Halloween... Uh, de Rob Zombie films... Uh, ja, helaas ook niet. Dus 1, 2, 3, 4... gewoon de eerste vier... Ja. en zeven... Dat zijn, ja. dat zijn voor mij wel de beste... de Halloweens. Ja, dat brengt je uh, misschien een beetje bij... Uh, bij de, top dus de top 5. Wil je daar nu al naartoe? Of wil je het nog hebben over die... Uh, ik wil het eigenlijk het hebben over wat er aan gaat komen volgend okay. jaar. Want het... Uh, het, het, het, het... Carpenter was in eerste instantie ook niet tevreden over Rob Zombie's films. Ja, die hadden nog een, een, een dingetje. Die hadden een, een dingetje wat misschien groter in het, uh, door, de, door de media werd gebracht. Hij uh, noemde die films zo shit of uh, wat? Ook? Nou, volgens mij uh, viel hij, uh, ook Rob Zombie, uh, qua persoon ook wel een beetje aan. Okay. Uh, <laughs> maar ze schijnen het te hebben bijgelegd. Um, Dat is niet gebufferd. te winnen. Uh, Is, uh, uh, de, de mensen zitten die mensen van Blomhouse er nou achter? Over de, de, de, de remake? Dat komt het volgend jaar? Ja. Uh, ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ik weet alleen maar dat hier de kerel van Alien Covenant, Danny McBride. En nog iemand anders, de, de, uh, de regisseurs of producenten? Ik denk regisseurs. Ja, want Carpenter zal wel weer gaan produceren nee, en oké. zelfs de muziek gaan componeren. Dus dat... En hij heeft ook medebedacht aan het uh, nieuwe aan het, verhaal. Ja, aan het nieuwe de... verhaal. Dus wat dat betreft wat, wat, kijk wat, wat, ik heel nou? erg uit naar deze Halloween. Want uh, na deel 2 en 3 heeft Carpenter niks meer te maken gehad met, uh, Klopt. met de Halloween reeks. Dus dat, uh, dat zie ik nog wel zitten, weet je. Ja, en uh, het, uh, toen ik al hoorde, zeg maar, dat, dat er uh, uh, Michael Myers een, uh, uh, een levendig persoon zou worden, niet bovennatuurlijk. Uh, wat interessant natuurlijk is. Hij zou in eerste instantie werd er ook gesproken over dat hij misschien geen zusje zou hebben. Of niet achter zijn zusje aan zou zitten. Maar het zijn misschien allemaal. Ja. Rumors. Het enige wat ik heb meegekregen is dat het uh, alle vervolgen negeert. Ja. Maar komt Jamie Curtis nou wel of niet erin? Ja, die komt ja, er is dus wel. Ja, dat, dat zal uh, dat zal bevestigd. Ja. Dus dat, uh, dat, dat vind ik wel cool. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Het, Want, uh, uh, ja, laten we, we doen heel, uh, deel 1 is geëindigd met het feit dat hij dat verdween. Uh, uh, Michael Myers. Ja. Dus ja, van daaruit moeten we verder gaan denken. Ja. En met een wel oudere Jamie Lee Curtis natuurlijk erin. Ja, ja. Dus... Het is veertig het, het jaar terug, hè. Ja. ja. Er zit 40 jaar tussen, ja. Ik, ik ben heel benieuwd wat ze, waar ze mee, mee komen. Ja, het... Uh... Poster is in ieder geval fucking vet. Ik weet niet of er nou een fanposter is. Nee, dat was dat is een staat een filmposter, uh, uh, uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Het ziet er heel cool uit dat hij zo uit die bladeren ja. uh, verschijnt, weet je wel. Ja, ja, ja. Heel mooi. Overgaat op, op die, die, die, die herfstbladeren. Wat trouwens nog wel een leuk feitje is, is uit deel 1. Uh, deel 1 is opgenomen in Californië volgens mij. Uh, en daar hebben ze ja. zelfs die palmbomen heel erg uit beeld moeten, moeten laten. Het is totaal geen uh, suburb zoals, uh, zoals die uh, naar voren willen brengen in die, in die film. Het moet heel erg heftig zijn in New England stijl volgens mij. Weet je wel. New nou, York State... Maar het is opgenomen in Californië om budgettaire redenen. Ja. ze hebben gewoon allemaal bladeren zitten strooien door over die straten. En, en palmbomen nou, uit, dus uit, uit beeld moeten halen. Grappig. Maar je merkt dat geen moment. Nee, nou ja, ik had daar eigenlijk ook wel het idee net, zoals dat want Scream is ook in Californië opgenomen. Okay. Uh, er zijn er wel gewoon ook daar suburbs en zo, weet je wel, die wel overeenkomen komen met, uh, met... Uh... Ja, maar nee, want het moet wel volgens mij eigenlijk in New Jersey afspelen toch? Dus Heditfield, niet Heditfield. Ja, het is in ieder geval wel, uh, wel, ja, het is uh, koude Amerika, zeg maar, om ja. even simpel te zeggen. Maar ze brengen het wel heel goed, ik bedoel, het was gewoon warm tijdens die shoots. En ze weten het wel heel koud over te brengen. Dat vind ik toch wel, wel knap voor. Uh... Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Want ik, ik heb eigenlijk al jaren weer zin in een, in een gewoon slasher film. Het... Dus zou ik hebben, Happy Death Day gaan kijken. Want dat is Happy weer een, Death Day moet ik zeker nog een keer kijken. Dat is echt een typische kijken. slasher weer na heel veel uh, jaren. Ik, uh, ja, want weet je, ik, ik, ik, ik, ik zoek een iconische killer ook weer. En, een, een, een... Nou, hier heb je echt weer een killer, een originele killer met, met masker. Dus dat is ja. uh, wel cool. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik, ik ga hem binnenkort even kijken. Ja. Maar uh, ja, goed. Top 5? De top 5. Uh, ik moet er even over nadenken, want ik had het er niet opgeschreven. Maar zal ik beginnen? Ik wil ook wel beginnen. Nou, mag ook. Oké, ik over wat na nadenken. Begin jij maar. Uh, nou, mijn nummer 5. Ja, het is een beetje een gedeelde plek 4 en 5 hoor. Maar ik, ik zet toch, denk ik, de return of Michael Myers op 5. ja. Ik zet h 20 op 4. Mm -hmm. Ik zet deeltje 2 op 3. En eigenlijk zou ik deel 3 op 1 willen zetten, maar dat kan ik niet maken. <laughs> Halloween 3 op 2. Ja. Yeah. En Halloween op... Uh... De Carpenter versie, niet de Ro Zombie versie. versie. Nee, ja, ik wel deze. Nou, als ik eventjes uh, zo moet kijken. Weet je, het is voor mij makkelijker om, denk ik, bij, deel, bij nummer 1 uh, uh, te beginnen. Ik, ik zet, uh, nee, nee, nee, nee, bij 5 beginnen. Bij 5 beginnen, ja. Hey, godverdomme. Jongen, jonge. heel goed. Nou, um, dan uh, uh, zet ik uh, Halloween 2 op 5. Oké. Okay. Uh, Die had ik, zet ik zet... hoger verwacht. Hmm. Het, het, is, het is moeilijk, uh, maar weet je, ja. Anyway, uh, Halloween 2 op 5, en dan bedoel ik... Uh, Johan kan maar één ding tegelijk, op. Ik kan maar één ding tegelijk. Dus. Ik kan maar één ding tegelijk. <laughs> Oké, okay, uh, 4. Uh, uh, op nummer 4, uh, Rob Zombie's Halloween. Ah. Ik, uh, <laughs> ik vind ze leuk, ik kan er niks aan doen. Die zit je serieus boven deel 2? Okay. Ja, ik kijk hem vaker ook. Okay. Op uh, nummertje 3, uh, doe ik Halloween 3. Uh, die film, ik weet nog wel dat ik hem als tiener, dat ik zelf ook verachtte dat, uh, dat, uh, dat uh, Michael Myers er niet in zat. Ik vond de film wel leuk, maar het is iets nou eh, weet je wel, een beetje, zoals een tiener dat altijd doet... Maar ja. die film uh, uh, kijk ik vaak. Als je die ratings ziet, hè, het is ongelooflijk. Ja, het, maar, maar gelukkig... Gee, hem, weet je wel, hij heeft, hij heeft wel meer waardering gehad in de afgelopen tien jaar. Ja. En terecht. En uh, hij staat bij mij ook gewoon ja, op nummer drie. Die stoppits zijn <laughs> ook van Tom Atkins. Ja. Of, uh, meesterlijk. Ja, ik vind het... Ja. Ik vind ook die scène die, die nou, als die vrouw uh, de, de, aan het masker loopt te kutten en uh, dan in één keer bestraalt. En wat de fuck ja. gebeurt er? Waar komen al die insecten vandaan? Ja. Heerlijk. En een uh, heerlijk wijf ook. Uh, die, die vriendin van Tom Atkins. Ja, van nee, man. Kom op. Ik ben er even gaan opzoeken en het uh, ziet er tegenwoordig niet zo, niet zo leuk meer uit. Nou, ja, ja. dat gebeurt vaker hè, als je ouder wordt. Ja, maar als je uh, Jamie Lee Curtis. Ik was dus, gaat... ook vijf jaar geleden uh, ah, dan interessant je, eruit. En, en... Als je naar Jamie Lee Curtis kijkt, ik bedoel, ze is ouder. Maar het is nog, het is ja, het is gewoon. Ik, ik, heb, ik, is ik heb Jim Curtis nooit echt heel erg aantrekkelijk gevonden. True lies, jongen. True lies. Ja, nee, oh, ja. Perfect met John Travolta. Nee, John Travolta. Ja, die film met John Travolta. Dat ze, dat ze de hele, hele film lang loopt. Oh de, god, jeemig. Te de, de uh, errore. Er uh, Zo, ja, ja. ja nou. Op nummer twee. Uh, nou, dat uh, is... Volgende podcast uh, gaat over aerobic horror. <laughs> nou, daar werden we ook een paar leuke. Ja. Op nummer twee heb ik uh, H20. Ik, uh, ik, ben, ik vind uh, dat Steve Miner het heel goed doet. Het is Scream met, met Michael Myers. En uh, ik hou er wel van. Het is uh, op die absurde, rare uh, CGI-maskerna... Uh, is het gewoon <laughs> een hele goede film. En een waardige en, Ik Ik kan ook wel leuke gekeken. kills en, uh... Uh, leuke kills ja. ook, ik vind ook gewoon het spelen, weet je, Dan heb je Josh Hartnett en je hebt uh, Wetson Michelle Williams ja. erin en die, um, en die paranoia van uh, Jamie Lee Curtis, vind ik ook niet verkeerd, ja. ook goed gedaan ook goed gedaan het, uh... LL Cool J is de beste rol hoor. <laughs> nou misschien wel ja <laughs> inderdaad, hij uh, doet het ook gewoon echt heel erg leuk ja, um, ja en dan nummer 1 natuurlijk gewoon John Carpenter's Halloween het um... maar dat, dat, dan wil ik wel vragen ja wat, wat is het verschil in waardering tussen, tussen Halloween en h 20 bij jou? h uh, 20 is uh, gewoon het plezier. Maar hoeveel uh, sterren, in hoeveel sterren? sterren, sterren zou je geven? Ik zou h uh, 20 zou ik 3,5 uh, uh, geven. Dus er zit gewoon een verschil tussen 1 tussen en 2 zit anderhalve sterren verschil tussen. Dat vind ik best wel veel. Dat is heb, het, ja, heb, dat klopt. Ja. ja, want ik heb deel 3, die heb ik ook gewoon vijf sterren staan. Die kan ik keer op, keer op keer op keer bekijken. Ja, maar weet je, ik kijk ook voornamelijk van wat waardeer wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, uh, ik. Weet, ik zie bij sommige films dat het wel betere films zijn. Maar ik kijk ook heel erg vaak naar plezier. Naar waar, waar ik met plezier naar kijk. Uh, uh, er is, uh, is anderhalve punt verschil inderdaad. Want ik zou Halloween 1, zou ik gewoon vijf sterren geven. Tuurlijk omdat hij nagenoeg perfect is. Maar ja, er, er, er zit ook een, een stuk plezier bij. En bij, ik zie heus wel dat, dat H20 is... Uh, zeg gewoon H20 zeg H20, H20, H20, H20, H20 H, Ja, weet je... Ik, ik, ik, ik H20. Ik is nog wel eens H20. H20, H20. H20. H20. H20. Uh, H20. <sleuken> uh, ik vind het ook een rare titel hoor, dat weet ik. Het uh, ja, is best wel een kut titel. Hè? Het, is, het is wel een kuttitel. Ja. Ik zou het nooit zo noemen. Nee. Maar um, het, is, uh, het is een hele leuke, plezierige film om naar te kijken. En daar kan ik heel veel mee. Nee, cool. en, uh, maar ja, goed. Het is, het is niet filmisch gezien... is het natuurlijk niet zo'n goede film als, als die die Carpenter ooit heeft gemaakt. Ja, nee, dus, nee. ah, daar, daar zit anderhalf punt verschil in. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen, weet je wel... dat er uh, anderhalf punt verschil is tussen uh, H20... Uh, en, uh, en uh, Rob Zombie's uh, Halloween. Want dat, ja. uh, dat vind ik... Uh... En bij mij ligt het wel iets dichter bij elkaar. Ik heb dat twee toch wel vier sterren. Want ik vind, die, ik vind die gewoon goed. Ik vind die echt goed. Ja, ik vind hem ook goed. Maar ik vind hem niet meer dan drie, drieënhalf. Ja. Nou. Maar... Uh, uh, Oké. Okay. Uh, ja. Dat, dat, was, dat, was onze, dat was onze Halloween podcast. Wat, wat gaan we voor doen, We keer zitten op een uh, uur. Um, nou ja. Ik denk dat we uh, met, iets met kerst nog even moeten wachten. Ja, we ja, uh, hebben nog iets over. ertussen moeten doen. We hebben 11 november weer uh, de, de, de de hoe heet het? De horrorcon in, uh, in Duitsland. Yes. Uh, ja. Zeg maar wat. oh uh, We hebben de Child's Play reeks gehad onlangs. We hebben nu de Halloween reeks. Dus uh, misschien tijd dat het over een, uh, over een bepaalde. Nou ja. We gaan, daar we gaan, uh, ben ik heel blij mee, we gaan uh, Ruggiero Deodato zien. Als alles mm. goed gaat op, uh, tot dan, als we nog in leven zijn. <laughs> uh, of hij. <laughs> ja, want het is wel echt ja, het jaar. Ze, ze als gaan we, allemaal dood. Uh, als we nu ja. even kijken, afgelopen jaar, afgelopen twee jaar, er zijn er zoveel fucking helden van ons overleden. En uh, onlangs weer ja. Umberto Lenzi. Umberto Lenzi ook inderdaad. krijg krijgt narratiefs, weet je wel, Eudel. Maar... Wil je het over Deodato hebben? Nee, niet alleen, Deodato. Dat, niet alleen daar ik, Deodato. Daar kan ik niet zo heel veel over vertellen. Maar ja, zijn grootste films natuurlijk kennen de holocaust. En we hebben nog niks over cannibale films gedaan volgens mij. Nee. Nee. Dus het is niet jouw favoriete genre? Nee, nee klopt. Ja, maar ja mij zou maar toch ik vind lijken. het goed hoor. Want dan uh, ga ik gewoon binnenkort weer eventjes uh, even wat... Uh, Kannibale film zien. Ik heb dit jaar natuurlijk wel één Kannibale film gezien die ik heel hoog heb zitten. Raw. Raw, ja. Oké. Okay. Nou, laten we uh... het over, eh, over Kannibale horror hebben dan. Uh... Ja, is goed. Over een paar weken. Nou, nou is cool Dank doen. Dankjewel voor uh, je bezoek aan je, aan je eigen woonkamer. Ja, precies. En uh, binnenkort in mijn uh, nieuwe crib met uh, nieuwe akoestiek en, uh, ble, nieuwe, ble, en de akoestiek. Komt helemaal goed. Is goed, jongen. Tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor uh, het luisteren en uh, tot de volgende keer. To avoid fainting, keep repeating to yourself, it's only a movie, only a movie, only a movie.